Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw een vervelend rapport voor de politiek, want er moet veel meer gebeuren om de natuur in Nederland te herstellen. Dat advies geeft de Ecologische Autoriteit aan de demissionair minister. Nu wordt er vooral gekeken naar stikstof en beschermde natuurgebieden, maar het gaat op veel meer plekken niet lekker. Beschermde dieren en plantensoorten verdwijnen en het grondwater is vervuild. Postadviesclub is er snel actie nodig. Volgende week praat de Tweede Kamer erover. Post.nl heeft geen goed jaar gedraaid. We hebben met z'n allen minder pakketjes verstuurd en lieten veel goedkoop spul uit China komen. Een groot deel daarvan wordt ook afgehandeld door Post.nl. Maar ze verdienen er haast niks aan. Er is maar 92 miljoen euro winst gemaakt, zegt het AD. Post.nl had gehoopt op 100 tot 130 miljoen. En basketballegende LeBron James heeft weer een record te pakken. Hij is voor de twintigste keer geselecteerd voor de All-Star Game. Dat is een speciale wedstrijd waar de beste spelers van de Amerikaanse competitie aan mee mogen doen. LeBron James was er in 2005 voor het eerst bij en werd daarna elk jaar weer opnieuw gekozen. De All-Star Game is over drie weken. En bewoners van een flat in Nieuwekerk aan de IJssel zitten behoorlijk in de shit. Door een kapotte afvoerbuis spuit de inhoud van het riool regelmatig naar buiten in de kelderboxen van het gebouw of de drollen zijpelen naar boven... tussen de tegels voor de deur. je shit explosie, wat is het? De drollen en andere uitwerpsen... Voor de, liggen gewoon voor de deur. Nou, en een lucht. Je komt daar plakken van snijden. Het is schandalig. We hebben al gedacht, we gaan het maar emmertjes scheppen... en het bij hun op de stoep gooien. Misschien dat ze het dan iets minder leuk vinden. Maar in principe uh, is er geen actie. Nee, het probleem is er al een jaar... maar de gemeente en de eigenaar van de flat... vinden allebei dat de ander het moet oplossen. De huisbaas zegt nu tegen hart... Nederland dat hij het komende week gaat fixen. En het weer nog flink wat wind en in het noorden nog regen. Vanmiddag dan is het overal droog en behoorlijk zonnig. Het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de A7 Zaanstad-Horen dicht bij Avenhoorn vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer van Zaanstad naar Horen rijdt het beste om over de A8, de A9 en de N243. Dat is via Alkmaar en Stompetoren. De A7 maar dan richting Zaanstad. De kijkersfielen tussen Avenhoorn en Purmerend Noord staat 5 kilometer. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me. My love today, all of my dreams have blown away, and so forgive me if I, I seem that I, you. I got pity for you you've got your do. trouble. You got your troubles, I've got mine. You got your troubles, I've got mine. Ja, nou het is natuurlijk wel zo dat... Uh, Jij hebt je moeilijkheden en ik heb mijn moeilijkheden. We malen wij moeilijkheden. You got your troubles, I got mine. The ja, fortunes. zo is het wel, zo is het wel. Nou goed, er we werd de vraag gesteld over de, de coverband, de uh, uh, uh, contest. Ja, wat, ik, wat ik ervan vind is dat... Uh, het, ze zorgen er wel voor dat een bepaalde muziekstroming blijft leven natuurlijk. Hè? Dat, uh, maar soms dan hoor ik overal eens koffers dat ik denk van... Nou, doe die koffer maar dicht, want... Nee, dit, maar die maakt weer mee. Ja, ja. dat doet gewoon afbreuk aan het origineel. Dat ja. moet je niet doen. Moet je niet willen. Ah, ik, vind, ik vind het niveau wat, wat er uh, op dit moment voorbij komt wel erg goed hoor. Zal ik ik ook, ja. Dat, daarom daarom ja. vind ik het ook heel leuk om naar te kijken. Ja. En naar te luisteren. En niet alleen maar vocaal, maar ook uh, instrumentaal. Want er zitten ja. muzikanten ook hier uh, ja. aan deelnemen. Drummers, hè? Ja, drummers bijvoorbeeld. <laughs> Ja, want, bijvoorbeeld die drummer van Toto dan die die, die Rosanna uh, patroon speelde wat bekend is van uh, Steve van Pecaro uh, uh, Hoe heet je man van zijn voornaam ook weer? Korstijn. Costain. Ja. ja, dat was hem al. Was... Meneer Costain. Ah, we hebben twee Jim Pecaro ja, of nee? Ja, zoiets. Ja. Ja, ik weet het niet meer. Ja, ja. ja nou, met twee in ieder, stok, in ieder geval. Die man is, is uh, uh, bij drummers uh, all over the world. is, he, is he, uh, ja, Maar is ik hoor je altijd over de drummer van Toto. altijd. Maar ik hoor je nooit bijvoorbeeld over Costi Powell. Of ik hoor je nooit over... Uh, nou, uh, maar, wat ik ook een hele goede drummer vind, is Steve Gett. En Steve Gett ja, dat is wel weer een goede. Ja, ja. Dat, is, dat is de drummer die dus uh, bij Paul Simon bijvoorbeeld late in the evening speelt. Ja. Maar ook bij Simon and Garfunkel, uh, bij, het, bij het, in, uh, het live optreden in Hyde Park. Uh, Alex Smit, ken je die ook? Alex Smit? Ja? Ik ken wel John Smit. Nee, Alex Smit, een drummer van de bent. Geweldig, die gozer. Ja. ja die hebt een, een heel lekker ritme. Ja. Goed ritme. Ah, jackie. Ja. Ah, jackie dat je toch bent. Met welke jackie, jongens. Ja, <laughs> maar uh, ik heb nog een nummer klaar staan, jongens. Uh, ja. En welk is dat? Dat Griekse nummer. Dat Griekse. Dat Griekse nummer. Ja, daar, dan, ja. zijn wij, daar zijn wij heel goed in. Daar zijn wij heel goed in, hè? Ja. Dus zeg als het niet ook weer op de Franse plaatjes kijken, hè? Dat was het, hè? Dat is toch uh, een ja, Griekse nee. nummer? Is van Behind? Nee. <laughs> nou, Nee. Dan leg je er gewoon een mei bij. Ja, precies. Ja. ja precies. Dat, Griek, dat Griekse nummer is toch van Behind Closed Doors of zo? Ja, ja, ja, zoiets, hè? Ja nee, nee, ik heb een heel mooi nummer hier uh, staan. Ik weet uh, niet. Kennen jullie het? Driving my life away. Live away, zeg ik. leven Driving my life away. Ja, kennen jullie? Noot van van gehoord. Laten we Laat hem eens horen. Ja, zal ik dat? gaan. Luister eens, we gaan luisteren naar We For All. Noot van gehoord. Well, the midnight headlight, well, I mid drink you on a rainy night, sleep, sleep night. The head slow me down, make it no time. But I gotta keep rolling Those windshield swappers, slapping out the tempo keep Keeping perfect rhythm, rhythm with the song on the radio But I gotta keep rolling Ooh, I'm dropping my life away Looking for a better way For me I'm driving my life away, looking for the sunny day. Yee -haw. Yee -haw. <laughs> well, the trip stop, Judy's coming into me. Try to talk me into her ride say I want to be sorry. But she was just a baby. Well, wait to just for me, another cup of coffee Pop me down, check me up, shoot me out, line up the highway Looking for the morning Ooh, I'm driving my life away Looking for a better way For me Ooh, I'm driving my life away Looking for the sunny day Ja, Daar kan ik altijd spelen, hè? Heel goed, man. Wel de midnight, headlights, but you're already at safe and up me down, without making no time. But I gotta keep rolling. Those windshields wakker, zapping out the tempo. Keeping perfect rhythm in the song of the radio. But I gotta keep rolling.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 I'm my life away Looking for a sunny day For me Yeehaw! Oh, nou, ik, ik, ik, is, ik kom er even bij, want ik heb zo genoten. Ja, ik ik, ik hoorde je eens al meezingen, heb, joh. Ja, ik heb het ook ja. meegezongen. Dat weet jij mee. dat? Ja, ja. En ik mocht van hard, mocht ik even deze kant... Ja, mama, mama wilde per se even meezingen. Ja, nou, dat is gelukt, hoor. Leuk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb het al eerder verteld. Fred, weet jij het verschil tussen een homo en een hetero? Uh, geen idee. Twee piltjes. Toch wel. Ja, <laughs> <laughs> twee piltjes. Ik, ik zal er bijna mijn papieren. Uh, ja. sorry. Twee biertjes. Twee biertjes. Ah, ja, Twee biertjes. Ja, maar het is, ja, Harm. Ja. Nee, maar, maar ja. alle gekheid op een stokje, Harm, uh, hou je een beetje in. Ja, een beetje in, Joh. Ja. We, zijn, uh, we zitten bij een katholieke radio, omhoog Ja, normaal, Joh. Nog eens mag ik ook nog wat zeggen? Nou ja, even dan. Nou ja, ik, ik heb ook wel genoten. Alleen is, kunnen jullie ook in de karkop treden? Hebben jullie ook dat je zegt, ik heb repertoire voor de beatmis, bijvoorbeeld? Ik heb vroeger, heb ik Gregoriaans gezongen? Gregoriaans? Gregoriaans, ja. leuk, dus misschien is dat wat? Nou, dat lijkt De carnaval komt eraan, doen jullie ook carnaval? Ja, dat luidt ik alleen de klokken. Hij luidt de klokken. Als je maar weet waar de, de tepel hangt. Ja, op, ja, klepel, klepel. Ja, ik kleep alleen de klokken. En de dat dan weer wel. No, maar de vrolijke ik ik, vrolijke ik, ik wil toch even zeggen, dat ben ik even kwijt van mijn hart. Dat ik van jullie genoten heb vanmorgen. Jazeker wel. Ik en ik het. wens jullie ook al succes. Het aan, namens de hele bisschop. Uh, uh, bisdom. bisdom. Ja. ja, ik ben dank, een beetje dom. Dank u. <laughs> bies, Uwel. bies, ik ben een beetje dom. Ja. <laughs> ja. ja. Oh, sorry hoor. Oh, sorry. Dit werkelijk dit kost ons niet alleen luisteraars, maar ook geld. Ja, klopt. klopt ik bedoel, de collecte ja, van ja. zondag die gaat weer aan onze neus voorbij. Geluk, ja. Gelukkig moet de pater naar het toilet. Hij gaat nu nou, ik, ben er, ik ben er wel blij mee. Nou ja, goed. Ja, ja. Nou goed, ik, uh, ik sta er maar even een stukje muziek in. En, en, uh, wij danken jullie hartelijk uh, ja, voor je kommenten. Graag kom gedaan, uh, for all. W-E. een uh, -e, uh, uh, cijfer 4. 4. 4. En dan all-A-L-L. We -l -l. for all. Je kunt ze vinden op het internet www.we4all.nl. Ja. Denk er dus aan dat, uh, dat, voor, dat het een cijfer 4 hier is. Klopt, en, ja. Nou, en op Facebook. Nou Nog één keer jullie telefoonnummers. 06-5137-5637. Fred? 06-55734-123. Nou, Jongens, bedankt. En wij willen jou ook bedanken, Charol. Graag ja, gedaan. Hey, bedankt. Hartelijk eh, bedankt voor de uitnodiging. Wat dachten jullie van onze, onze Gerrie? Als gastvrouw toch jullie weer Heel erg Hartelijk dank voor de goede zorg. We hebben ons goed verzorgd. We hebben koekjes gehad. We hebben koffie gehad. En onze geluidsmythicus wel. Dat is uh, toch ook de, geweldig? De, ja, de geluidsmythicus. Ik ontken alles. Dankjewel. Ja, <laughs> uh, Cause tonight I'm gonna to see mama. She had a meal. Ik weet niet wat, uh, wat er aan de hand is, maar uh, het is een beetje, een beetje vreemd met de mengtafel, uh, heb ik het idee. ja dat, Die tafel mengt niet altijd goed. Nou, nee, hij mengt zeker niet goed. Want ik heb uh, als nee. ik de microfoon open doe, heb ik muziek en draai ik de microfoon dicht, heb ik geen muziek. Dat ja, maar waar. je had gewoon ook op een bakkerij moeten oefenen en dan leer je mengen. Uh, is dat, uh, Allerlei deegsoorten leer je dan mengen. Dan weet je ook of je ja, juiste cadetjes ja, ja, ja, ja, ja, ja. eruit rollen. He? Dat is het wel, hè. een bruin Ja, ja, ja. Vol koren. He? Nou, het zijn in ieder geval wel twee, uh, twee euro's. Uh, dat je zegt van, nou, uh, die doen we nog een keer. Ja. Nou, kijken of we een keer in de kiphok terecht kunnen aan de, aan de, aan de ringvaart. wil, maar die... nee, nee, de kiphok niet aan de ringvaart. De kiphok is in vijfhuizen. huizen Dat oh, is in vijfhuizen. Ja, dat klopt helemaal niet, want er staan veel, veel meer huizen in de Het zijn dorp. Er veel meer dan nee. vijf huizen. Uh, als je inderdaad door de stadsdorfkern heen rijdt, dan ja. kom je meer huizen tegen, ja. Dan kom je meer huizen tegen. Maar wij staan, als je maar ver genoeg doorrijdt. Je moet, je moet verder door. Waar wij dus zitten, dat zijn inderdaad vijf huizen per rijtje. ja. Zijn dezelfde, dezelfde huizen ook zo. Ja, ja. ja. En uh, als je doorrijdt, dan kom je meer huizen tegen. Dat heet ook meer huizen. Nee, meer dat huizen. Dat heet anders. Dat heet geen meer huizen. Veer, vijf huizen heb je en dan krijg je... Veel huizen. Veel huizen. Ja. Heel goed. Veel huizen, ja. Veel huizen, nou ja. Is het? Volgens mij staan uh, vijf huizen, ja, ik weet het niet. Ik ga ze vanmiddag tellen. Uh, komt wel goed. Willem. Ja. Hoe ziet jouw weekend eruit? Uh, zaterdag en zondag. Toch? Ja. Ook dit het, keer, dit het keer wel eindelijk, ja. Altijd hetzelfde met die mannen. Nee, maar hetzelfde. ga je leuke dingen doen, Wim? Ga je, leuke, ga, ga je leuke dingen doen? Ja, ik moet er, ik moet er op pad voor uh, bepaalde instanties. Ja. En, uh, en verder rest uh, gewoon... Uh, ja, er zijn nog familiebezoekje op, uh, op touw. Dus, uh, ja. Familiebezoek? Ja. Heb jij familie dan? Daar wil ik het voorlopig bij laten. Heb jij familie dan? Jazeker. Oh? Ja, nee. nee, nee. Wat een wonder. Hey, hey, we zijn niet allemaal zigeuners, <laughs> hè? Ja. Ja. <lacht> nou goed. Ik draai er maar even een stukje muziek, denk ik. Of je moet er iets. Uh, nee, met, uh, je draai eerst maar muziek kun je voorbij komen. Ik heb letterlijk uh, van Gerry lekker koffie gehad. ja ik Vaak van genieten. Ja, dan ga ik even kijken of ik iets aan die mengtafel kan doen. Maar dit is echt niet goed, hè? Nee. Oké, okay, nou. I love the colorful clothes she wear. And the way the sunlight plays upon her head. The wind that lets her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations good I'm picking my up my good vibrations, vibrations. She's my giving me the excitations excitation. Just be kind Ja, nou ja, goed. We hebben uh, nog steeds probleem met de mengtafel. Uh, ja, wat een lawaai hier, jongens. Wat een lawaai hier weer, hè. Wat een lawaai weer. Ja, dat snap ik, maar... het uh... <laughs> Maakt, Maakt niet uit. Wat zei je? Ja, die staat nog steeds open. Ik hou er weer in, natuurlijk. Hij staat nog steeds open. En die hadden we eruit, net. Even kijken. Nou, het, is, het, is, het is gewoon heel vreemd. De hoeft er niet in, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Nee, nee, ik ben nog bezig. Nee, is het, uh, nou, ik zet wel nog even een stukje muziek... maar dan gaan we weer op de achtergrond mee even kijken of... Uh, ja, eh, Ja. Nou, ik weet niet, uh, niet wat, uh, wat er aan de hand is. Uh, Pleister hoor. Nee, maar ik heb geen microfoon. Nee, maar heb je iets te vertellen dan? Nee, niet. Oh, moet ik hem even, <laughs> naar, toe, ik even naar je toe draaien? Nee, hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Ik weet niet, uh, geen idee wat. Ja, luister, nou, we, we, we, we hebben hier een beetje problemen met de mengtafel. Doen we niks. Hij mengt niet. Toch? Uh, nee, hij mengt niet zoals wij willen. En dan nou moeten we het dus heel gek, moeten we moeten de microfoonschuif openzetten. Wil je muziek horen? Ja, de, dus, er, uh, zit, er zit ergens een, uh, een sluiting in de tafel. Ja, niet, uh, uh, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hij is wel kort, maar het is wel een sluiting. Wat zeg je? Gerrie? Nee, begin? Nee, nee, nee. Nee, nee we, hebben, we hebben de eerste uren hebben gelukkig uh, goed... Uh, we hebben live muziek gaat hier gelukkig. Dat, uh, dat sowieso. Ja. Ik dat heb in ieder geval weer muziek. Goed, maar dat moeten we maar even. Nee. Oh, onze technici die aan het Ja, even, uh, ik uh, bel hem wel even eventjes. Even. Ja, ja, precies. Hekken. Lekker. Uh, nou ja, goed. We kunnen in ieder geval het uur uh, volmaken met, met lekkere muziek en uh, Tenzij jij zegt, van ik heb wat leuks te vertellen Want ik vroeg jou net, wat ga je twee keer doen Naar nou, familiebezoek maar ja Dat is toch uh, dat, ja, dat, dat doet iedereen natuurlijk Ja, nou dan hoop ik ja. het niet, want het wordt heel druk bij mijn familie nee. maar... Ik ga eens even kijken of ik hier iets aan kan doen Sorry Ik ga even kijken of ik hier iets aan kan doen Ja, is goed on deck We run afloat I heard the captain cry Ja, dat was Proco Herm natuurlijk met Salty Dog. En uh, we hebben weer, uh, wel, dankzij onze techniek, hoofdtechniek... en uh, trouwens enige techniek die we nog hebben bij ZIWM... Uh, Marcus, hartstikke bedankt. We hebben weer geluid. En we hebben weer geluid en we zijn weer te horen. En, en hij doet is het weer. Nou, fantastisch. Ja, het had gewoon, het had gewoon, het had gewoon, het had gewoon, ja. Nou, je moet het maar eventjes weten. Jongens, het was even een uh, enoverend uh, iets met dat uh, met, uh, met duo. Ze zitten nu in de auto en ze zeggen nu al tegen elkaar van... Wat gebeurt er allemaal? Ik voel allemaal gekraak. Nee, nee. daar valt een kopje koffie om. Oh. Ja, dus we kunnen nu zwemmen, zwemmen op het bureau. Ja. Ja, ja oké. Okay. Oh, ik zie het al. Scharrelkoffie. Ja, ja, nee, hoor. ja, Het ligt overal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, want ik dacht, ik denk dat Gerry wil nog wel iets vertellen over, over pluspunt, over pluspunt. En nee, dat geeft niet, dat geeft niet. Gerry, maar je kent, uh, uh, Gerry, kan ja, kan ja, iets gebeuren, het is goed zo, gaat wel goed. Ik schrik er van, dus weet je hoe, hoeveel er nog in een heel klein beetje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, luisteraars, uh, we gaan. Uh, Gerry, je had nog iets van pluspunt. Ja, maar het is. Dan moet je even de microfoon openzetten. Wim. Ja, dat is er weer. Ja, we zijn, uh, we, zijn, we zijn helemaal een beetje de, de kluts kwijt. Nou, ja. De kluts, de kluts die lag hier onder het bureau. Ja. We hebben er nog een zootje van ook hier. We hebben de kluts ook weer gevonden. Dus, dus uh, nou goed. Gerry Oh, dat dingetje. Ja, nou ben je je condoom ook is nog weg, kwijt. Wat is weg? De ja, de, de, condoom is weg. de condoom van de microfoon is weg. De condoom van de microfoon Oh, ik heb hem al. Ja. Oh, gelukkig. Ik heb hem. Oh. oh, ja. Ja, kan ik? Ja, je ja, kan. Ja, je ja, kan. Ja, Vertel. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, er werd mij net nog gevraagd of ik nog even aandacht wilde besteden aan één... Een, uh, uh, een activiteit bij Pluspunt ja. dat is oplichting en weerbaarheid. Dus om fraude sneller te herkennen en te voorkomen... Ja. Uh, organiseert Pluspunt in samenwerking met de gemeente Zandvoort en de politie... een voorlichtingsbijeenkomst. Waar ook, want ook senioren zijn steeds vaker het doelwit van online en offline fraudeurs. En dan wordt het dinsdag 30 januari, dus volgende week dinsdag... Ja. van half twee tot vier uur in de blauwe tram is er dan een uh, bijeenkomst waar dus de politie is. En dus, nou ja, goed, die vertellen dus uh, wat je kan doen om dat te voorkomen. Dus opletten, zeg maar. Eigenlijk. Ja. maar ja, kijk, als ja. jij gebeld... Jij dus gebel maak, het, maak het de oplichters niet te gemakkelijk. Laat ik het zo maar als jij uh, gebeld wordt uh, ja. door, uh, wat ook regelmatig gebeurt natuurlijk... door mensen die jou uh, een ander energiecontract willen aansmeren of zo. Ja. Maar met name ook oudere mensen... En je gaat daarop in. Of dat er aan je deur wordt gebeld. en, en iemand zegt dat hij van de Rabobank is. of een andere bank. en die wil jouw pasje hebben. want uh, anders dan loop je rekening gevaar. en je trapt daarin als ouderen. Ja, dan... Ik kan me dat niet voorstellen. dat je daarin... toch, ge toch gebeurt. Ja, het. Dat schijnt het toch gebeurt, te gebeuren. Ja. Gebeurt, ja, ja. Mensen die. Ja, die uh, geloven dat ook. Voornamelijk oudere, eenzame mensen. Ja. vaak. Ja, en. en uh, uh, ja, die worden dan. Uh, helemaal geplunderd, financieel. Hè? Ja. Ja. zijn zelfs mensen die de, de, zoveel spaargeld zijn kwijtgeraakt... dat ze eigenlijk een, een deel van hun pensioen niet meer, ja, niet meer hebben. Hè? ja. Dan ja. ja. praat je echt over, over ja. tienduizenden euro's... die uh, ja. buiten worden gemaakt door die, door die criminelen. Ja, maar, zeg maar het gebeurt ook online. Hè? Ook dat ja. dat je als je op, de, op je computer... dat je dus niet op bepaalde sites moet gaan. Uh, nee. Moet je allemaal gewoon... Ja, En ik heb me ook laten ja. vertellen dat het gaat niet alleen om criminelen hier uit Nederland, maar ook Nigeria ja. en zo. En al die, Afrika, al die Afrika, heel veel. Afrika, he? die Afrika Afrikaanse landen. Ja. Maar ook Roemenië maar. En, en, en, en dat soort landen ook. Zijn, zijn ze Oostblok. Oostblok, ja, ja. ja. Het is gewoon iets wat je niet vertrouwt en onbekend is. Daar moet, moet je niet gewoon, op reageren. Nee, niet op reageren, ja. nee. nee. Nee, ik krijg ook regelmatig van die mailberichtjes en dan, uh, dan bieden ze wat aan of zo. Of, of, of je, je hebt mogelijk een prijs en uh, dan, dan klik ik ook nooit. Ik durf, ik nee, durf, nooit doen hè? Nee, nee. Ik, ik durf dat ook niet meer te doen, want, want je weet gewoon niet wat erachter zit. En voor je het weet, dan nemen ze je die account een, over. En ja, dan en zit dan, je in dan, uh, een heel situatie? Ja. Ja. of dat je. Ik kreeg laatst ook een mailtje of een, een berichtje van: uh, Mama, ik heb uh, een nieuwe telefoon nodig. Uh, kun je 500 euro overmaken? Ja, dat, dat, ja uh, is er dan iemand die zich voordoet als jouw zoon of zo? Jouw vocht. kind, maar ik heb helemaal geen kinderen, dus ja, dan, dat is natuurlijk dan uh, wel makkelijk. Nou, maar... ja, niet dat je weet. <laughs> niet dat ik weet. Niet dat nee. die... <laughs> maar, dus dat, dat gebeurt ook, ja. hè? Maar heel belangrijk, Gerry. Wat, wat uh, ja, uh, biedt heel... bied pluspunt aan op dat gebied? Nou, dus, daar komt dus een voorlichtingsmiddag, uh, zeg maar dan eigenlijk. Op uh, volgende week dinsdag. Ja. Van half twee tot vier uur. Dus dat is best wel een, een goede tijd. En dan is dan de politie bij. En, uh, die, uh, en de gemeente Zandvoort. En die leggen dan uit wat er, waar je op moet letten. En wat je vooral niet moet doen. Ja. Ja. Ja. En de deelnemen is gratis. Dus uh, je hoeft er niks over te betalen. Je hebt heel ook, belangrijk. Je hebt ook ja. seniorenweb of zo. Of, of ja. uh, medewerkers die met computerkennis die oudjes dan... Uh, Helpen om ze... Ja. Ja. Dat doen uh, banken ook. Hè. Dat deden banken vroeger ook, kan uh -huh. ik me herinneren. Maar ja, die maar, zijn er niet meer. Maar banken. is dat wel uh, betrouwbaar? Of zijn er ook al organisaties die zeggen dat ze dat doen? Ja, en dan... je moet daar altijd heel voorzichtig mee. zijn. Ja. Ik denk dat je altijd misschien via de politie moet vragen... Uh, of het zo uh, lang is, of het goed is. Hmm. Ja, je weet het ja. niet. Ja. Uh, nou, noem het nog maar even, want, uh, ja. want ik vind het uh, inderdaad heel belangrijk ja. nieuws. Een voorlichtingsmiddag, oplichting en weerbaarheid. Dus dat is voorlichting over online en offline fraude. Uh, om dat sneller te herkennen gaat de politie in samenwerking met de gemeente Zandvoort daar een voorlichtingsbijeenkomst houden. Op dinsdag 30 januari van half twee tot vier uur in de blauwe tram in Zandvoort Centrum. En de deelname is gratis. Je kan je dus aanmelden. Bij, uh, bij Pluspunt, uh, bij Linde Oudendijk, hè, onze vriendin. Uh, 06 33 80 32 79. Nou, fantastisch. Ah, Linda is toen ze een keer bij mij thuis geweest. Ik heb problemen met de computer. Ik, zeg, ik snap er helemaal niks van. Ik, zeg, ik ging naar links met mijn muis en mijn cursusje. En toen weer naar rechts. Toen weer naar links. Toen ik de hart tegen de kant aan. Toen brak de punt van mijn cursor af. Die ligt naar nou onder in mijn scherm. Hoe krijg je die er nou uit? <laughs> En iemand dat weet? Nee? Een <laughs> oh. stukje muziek dan maar. Ja, doe maar. Tip-tail through the window, by the window, that is where all people come. Tip-tail through the tulips with me. Ja, ja, dat Hef? was hem weer, hè? Ja. Nou, verder had ik uh, geen mededelingen van, uh, oh, van Pluspunt. Dit was nog het enige belangrijke. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, je kunt dus nog uh, op, uh, op uh, Biljartles bij Pluspunt. Ja. En uh, nou, je kunt vast wel op het internet ook vinden uh, uh, de agenda van Pluspunt. Ja, dat betreft, hè? ja de agenda staat gewoon op gewoon uh, Plus.zandvoort.nl, ja. En daar staat alles wat er op dit moment uh, gebeurt, waar je je voor kan opgeven ja, en, uh, ja. actueel. Ja. Ger Gerry, uh, hoe ziet jouw weekend eruit? Ik heb het naar Wim gevraagd. Nou, die gaat naar familie. Maar als hij ook met tante gaat, die, en, uh, naar zuster, oh. en naar zijn zuster en zijn uh... ja. zwager. Toch Wim? Ja, ja, ja natuurlijk <laughs> jongen. Uh, mijn weekend. Nou, vanavond ja. hebben we een belangrijke VVE-vergadering van, oh, ja. van het gebouw. Hè. Dus hebben we vijf. Van de Vereniging van eigenaren hebben we, ja, we een Ben jij eigenaar? Ik ben eigenaar. Ben jij eigenaar van bouwenspellen? Ik ben echt eigenaar. Ik heb een klein deeltje heb ik, uh, ja. ja nou. We zitten met een rijk wijf hier in Uitellingen, Nee, <lacht> hey. hey, Dat is jouw woordkeuze, hè? Ja, het dat, is uh, eigenlijk wel een rijk wijf. <lacht> nee, nee, nee, nee dat moet jij zeggen dan in die blokkendozen bloemendaal van <lacht> <lacht> ja. Nou, een rijke vrouw, laat ik het maar netjes ja. zeggen. ja. ja. ja. Nou, gek, je... Ja, dus dat is best wel weer, wel weer spannend natuurlijk, wat er allemaal... Is moet. Dat, er moet is is dat... veel onderhoud moet gepleegd worden. Ja, maar is, is dat één een, een, een keer per jaar het geval? Nee dat, is, nee, dat is in principe, moet je, geloof ik, een bepaald, een bepaald aantal... Hey, dat is wettelijk, geloof ik, moet je dus elke drie maanden of zo, om het maar eens wat noemen. Maar nu hebben we het elke maand eigenlijk. Mm -hmm. Want er moet nogal wat gebeuren bij ons, dus uh, daar moet over gesproken worden. Ja. Er komt een... Bestuur. Er moet ook iets met bestuur gebeuren, geloof ik ook. Verandering. En dan moet er allemaal over gestemd worden. Dus dan moeten... maar ja, jij, jij woont daar. En ja. als jij nou. Er moet nogal wat gebeuren, zeg je. Maar wat, ja. heb jij bijvoorbeeld ook hinder van dingen in het gebouw? Van het gebouw heb ik geen hinder. Ja, weet je, het gebouw is natuurlijk 60 jaar oud. hè, Dat is een mm -hmm. oud gebouw. Dus de liften, er dus zijn drie liften, die willen nog wel eens uh, haperen, zeg oh. eigenlijk. Maar. De liftservice komt altijd meteen. Komt die, uh, als er wat aan de hand is. Ja, weet je, er wordt er wordt zo veel gebruikt door mensen. Ja. En het dat is, is ook hotel, hè, een deel ja, klein, van? Ja, klein, klein gedeelte. Ja. Toen we er kwamen wonen was het, was het dus echt alleen maar hotel met een handjevol bewoners. Maar nu is het omgedraaid. Dus nu is het meer bewoners dan hotel. Ja. Maar je hebt elkaar wel nodig. Maar het heeft maar, er wel steeds de naam hotelbouwers. Nee, nee, het heet ook nee hotel weg. is weg. Het is oh. heet nu dus Bouwens Palace. Bouwens Palace, ja. Oh, ja. Ja. ja. Maar dat is hotelgedeelte, want... want ja, maar uh, dat is door het hele gebouw heen, he? hotelkamers, hè. He? En eigenaar ook. Dus dat is niet een, e een verdieping waar... Maar is het nou zo dat het hotel dan eigenlijk bezig is om al die, al die kamers te verkopen? Heeft hij gedaan, ja. Dat ja, dat is he? de, de, de inkomsten de, natuurlijk. Ja, dus ja. Die, maar die willen afbouwen dus eigenlijk. Gaat nee. het helemaal verdwijnen, dat bedoel ik eigenlijk. Nou, nee, want er waren ook plannen om het uit te breiden zelfs. Oh? Moest ze al die dingen weer terugkopen? Nee, nee. Uitbreiden, dus dat aan de zijkant. Dus dat, oh? dus aan de zijkant. Uitbouwen? Uitbouwen, uitbouwers, oh, Ja. ja. Uh, daar zijn allemaal plannen voor, maar die zijn al heel, heel oud wel, maar die komen er niet doorheen. Hmm. Omwonenden. Want wat gebeurt er? Je krijgt dus meer. Uh, wordt meer gebouwd opzij. En het is natuurlijk al. Ja, het gebouw geeft al uh, schaduw, zeg maar eigenlijk. Ja, ja, hè? Ja. Dus, dan, dus die omwonenden die zijn er allemaal tegenin uh, gegaan. Het ja, ja. was gisteravond ja. op televisie dat... Uh, ja, ik, ik zie jou bedenkelijk kijken. weer. serieus onderwerp. Dit. Nee, maar Mensen... ik, ik sta heel dicht bij die microfoon... en ik vraag me af, is Paul de Leeuw ervallig geweest laatst? <laughs> Ja, maar kunnen, goed. Het zou, het zou kunnen, hè? Maar wat wil je vragen? Nou, kan ik, ik uh, het was gestaan op televisie dat uh, er zijn er mensen die wonen in een dorp... maar die wonen aan de rand van het dorp. En die kijken dan met hun huis kijken ze uit over weilanden, bijvoorbeeld. Ja. En uh, wat gaat er nou gebeuren? Dan is de gemeenteraad, die heeft als voorstel... we gaan uh, uh, om het dorp heen nog een ring bouwen. Dus huizen nog uh, Oh. Nog meer huizen. Ja, ja, maar dan kom ik op wat jij ook al ja, zegt. Ja. Die, die, die mensen die dan het huis uh, bij het weiland hebben aangeschaft destijds, ze zeggen van, ja, als daar weer huizen voor mijn huis uh, komen, heb ik ben ik dat uitzicht over het weiland kwijt. Maar dat niet alleen. Ik ben ook een bepaalde waarde van mijn huis dan. Uh, ja, nou, ja de maar dat is ook zo. Ja. Maar als je de moment, als mensen dus dat hebben gekocht, dan, dan was er geen bestemmingsplan op dat moment. Nee. Dat gaan ze er allemaal in. Toevoegen omdat er meer huizen gebouwd moeten worden. Ja, maar het ja. is niet leuk natuurlijk. Nee. Hè, als je... Nou ja, maar je kan je ook ja. voorstellen dat als, als jouw daar uh, in waarde daalt. Ja. ja. Misschien kan je dat dan wel als gemeente uh, compenseren. Door, door dan te zeggen van nou, uh, zoveel daalt het in waarde. Uh, dat je die mensen dan uh, nee, over, over, over de streep trekt om toch, om toch mee te gaan in dat bouwplan. Door ze te compenseren financieel. Nou, dat ik ze, denk dat... niet dat ze dat doen hoor, de gemeente. Ja, afgezien, goud, van, af, afgezien van doen, dus ze moeten ook kunnen betalen. Natuurlijk. Nou, ook dat, maar ik denk niet dat ze dat goud zullen doen. Gemeentes uh, die... Die hebben wel geld, ja, maar absoluut. die gaan dat niet daaraan spenderen hoor, denk ik. En hoe, hoe ja. kijken jullie nou even, even serieus nu, hè? want uh, ja. we hebben natuurlijk een hoop gekkigheid in het programma. Dat is ook leuk, dat is ook gezellig. Maar hoe kijken jullie nou aan tegen dat, dat, dat spreidingsplan, dat verdelen van asielzoekers over, over al die gemeenten? Ik vind het, vind het een goed plan hoor. Je vindt een goed plan. Ja. ja. ja het is, weet je, wat, het is. Ik uh, bedoel, het is kijk, nu, het allemaal, is nu allemaal, allemaal, het is allemaal gesitueerd uh, uh, aan de apel. hè? Ja, het is hartstikke vol daar. Maar ja. ja, ja, waar men, natuurlijk bang voor is, Want, want uh, niet alleen dat, dat daar die uh, die asielzoekers uh, statushouders rondlopen. Maar ja, er loopt ook een zootje ongeregeld, want daar nou, loopt stelen te roven en roven. En de, en, de en de meisjes bedreigd en verkracht. Maar Charles, en ik, dat zijn ja? allemaal alleenstaande mannen. Zijn ja, maar, die, worden, die, die, die zijn het voornamelijk. Hè? Ja. Maar ja, worden die dan ook verspreid over Nederland? Dat vraag ik me dan af. Want, want daar wel. is men natuurlijk bang voor met ja, name. Ja, nou ja, goed, daar zijn ze nog niet over eens, denk ik. Kijk, als jij een keurige statushouder uh, met, met zijn gezinnetje naast je krijgt, kan je er misschien alleen nog wel maar plezier van beleven. Want ja, ja. ik heb zelf ik heb een tijdje met de gemeente Bloemendaal gewerkt. Uh, ook een tijdje voor de sociale dienst. En toen hadden we ook mensen uit Syrië, nee, wacht, Afghanistan. Uh, en maar die, daar werd ik wel eens door uitgenodigd. Uh, ja, heel hartelijk. Hè? Als bijstandsmaatschappelijk uh, werker. Ja. En, en dan kwam ik daar, middags, uh, om een uur of drie kwam ik daar bij die mensen op huisbezoek. En er stond er een hele tafel met, met, allerlei, met allerlei gerichten ja, en... en ja ik werd daar heel uh, hard verwarmd uh, behandeld ja, ja. Dus, uh, ik, daar ligt het ook niet daar aan. Ligt de, het de, nee. daar ligt het niet aan nee. uh, maar het, is, het, is, het is, zijn die vooral alleen het zijn alleenstaande mannen ja. en die komen eerst hè, wel vaak die komen dan eerst en dan later proberen ze hun komt gezin om de, de, de, de gezin mee en, zo. Ja. en dat is dat is het voornamelijk ja, ja maar goed als, als ze geen recht hebben voor verblijf dan dan komt het gezin ook niet natuurlijk ik zal er een Met. stukje muziek opzetten. want we zijn tenslotte een radiostation, hè? Ja, nee, we ja, ja, maar we, we, we mogen toch ook, kijk, we, we ja, maken. Ja, natuurlijk ik, wel, ik vind zei... dat, maar ik vind, ik vind dat niet erg, alleen dan, dan, dan, ja, dan ga ik bij BNN werken. <laughs> nou, je kan al solliciteren van doen. Wie keer. weet, wie nee, weet. Nee, we willen jou niet kwijt, jongen. Ah, gelukkig. Nee. nee. stukje muziek. Ja. De Wolves Collection, wie weet waar deze band vandaan komt? Ierland? Nee. Wel uit een... Europees land? Wel een Europees land, ja. Ben ik warm, Willem? Ja, dat ligt er en als de wind goed staat wel. Nee, nee, is helemaal verkeerd. Engeland? Nee, ook niet. Australië? Ook niet. Kom uit Antwerpen, België. Ach. Antwerpen? De Wolves Collection, ja, zeker. Oh, Nummer 1967, dat wist ik niet, Dat wist ik niet, hè. Allah manneke, hè? Ja, maar ja goed. Mijn buurman komt uit België trouwens, dat wist ik niet. En het was op een gegeven moment hartstikke warm buiten, en lekker zomers en zo. En toen zag ik hem op het balkon zitten en toen wist ik in één keer dat hij uit België kwam. Hij had een puntzaak. Ja, goed. <lacht> Ja, daar herken je Belgen. Je je ja. Ja, ja, ja, ja, ik wil je even zwaarschuwen. Ja, ja. Ja, okay. Dat wist ik niet, maar ik uh, ja. inderdaad. Ja. Nee, we uh, ja, ja, ja. Uh, We kunnen dan weer bijna Wim, Want we hebben ja, nog gaat, uh, een we bellen, we ja, hebben ja. nog vijf minuten, vijf minuten nog wat. En uh, ja, er is, heel veel, het is heel veel gebeurd deze ochtend. Storing we hebben, gehad. We hebben, we hebben storing gehad, het maar we hebben, we hebben ook Lekker. veel gelachen en we hebben ook heel uh, lekk muziek. lekkere muziek gehad, gezellige ja. gasten. Dus we hebben er weer zin in over 14 dagen, hè? want dan zijn en we er weer. Hè? En, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan ja. ga jij ook iets doen met de KNRM? Ik ga ook nog iets doen met de KNRM. En wanneer gaat dat gebeuren? Is dat nou, dat gekend? zit uh, in de pen. Ja. En uh, dat uh, wordt allemaal nog keurig netjes uitgewerkt. En daar hoop ik de volgende keer wat meer over te kunnen vertellen. Maar als het allemaal mee zit, dan, uh, dan komt er een, uh, een programma bij. Maar, maar gaan jullie dat in het weekend doen, dat bedoel ik te zeggen? Of gaan jullie dat door de week doen? Dat of? staat allemaal nog een beetje los. Vast. Zit nog niet aan de bolden vast om met de KNRM te spreken. Mm -hmm. Ja, Want het is natuurlijk, uh, uh, jij moet kunnen. En degene die het programma met je maken. Maar de KNRM moet ook kunnen. Dus het vraagt wel afstemming. Ja, maar dat lukt wel. Oké. Okay. Het lukt met ons toch ook. Ja, ja, ja. Ik bedoel. Hè? En met de KNRM heb je natuurlijk het voordeel, dan word je altijd gered. Dat ligt ja, eraan. Je aan. bent in, in goede handen, hè. Je ja, kijk, Kerry zegt het goed. bent in, goede, dan handen. Je in goede handen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ik vond in ieder geval uh, deze ochtend uh, bijzonder. Heel bijzonder. En uh, ze worden steeds uh, bijzonderder. Ik krijg er steeds meer zin in. in. Ja, en wij, wij kijken naar buiten. En we krijgen, uh, we, we, we krijgen ook steeds meer zin om naar buiten te gaan. Ja, het is een want blauwe lucht. ik dit is lucht. natuurlijk wel fantastisch. Ja. Ik, uh, ik, ik, het lijkt wel het lijkt dat de lente, ja, de de lente, lente begint. En ja. Ja. luisteraars, ik ga straks naar de Passang. Malam. Malam. En dat is in die soort De avondmarkt is eigenlijk, ja. hè? Passang Malam, avondmarkt. Ja. Mal, malam is aardig. Malam, malam. En pasta is ja. mark? Ja. ja, ik luister, als ja. uh, En zo leren uh, nog. Uh, en als je iets niet begrijpt, dan zeg je. Uh, sayati. Ja, sayati dan mengati. Ja. En ik heb begrepen dat je er ook uh, uh, niet ja. heen moet gaan als je net een volle maag hebt. Of? Nee, want je kan er zo lekker in. Lekker, oh ja. lekker ja. saté kamping. Al die toka's. Ato. Doe zo lekker. Ja. Zo lekker, ja. ja. ja. ja. <laughs> Ja, het jij, jij gaat zomers gaan naar Den Haag, heb ik me laten vertellen. Nou ja, ik ging met mijn moeder altijd elk, elk, uh, elk jaar naar de Passamalam. Ja. In, in, in, uh, op het Malieveld in Den Haag. En mijn moeder was er helemaal, want die komt dus uit Indonesië. Dus die wist er bij alle. En die verheugde zich er altijd Waar Maar was jouw moeder, want ik, ik zit nou even naar jou te kijken. Maar ja. ik zie geen Indisch. Uh, nee, nee, nee. De, de voor, voorouders, zeg maar. Oh, de voorouders. Oké, oké. Okay, okay. Van mijn moeders kant, hè. Van mijn moeders kant, ja. Sorry. Ja. Uh, Wim, ja, ik denk dat je uh, af, af wil sluiten met muziek. Ik ga afsluiten met muziek. En wij danken vrienden. u namens de luisteraars natuurlijk uh, en namens Gerrie en mijzelf. Yeah. Ja. Weer voor de heerlijke, heerlijke muziekkeuze. een gezellige bijeenkomst. En dat, je ik, uh, weer, en dat je weer hebt gezorgd dat wij uh, onbezorgd uh, de uitzending zijn doorgekomen. Dat we ze dat we, <laughs> hebben gehaald samen, Gerrie, hier, ja, ja, ja, alles uh, het is allemaal weer gelukt. Ach. Wat een, wat een, wat een, wat een. Ja, dat vind ik heel erg. Ja. Nou, vind... in ieder geval dank je wel. Jullie uh, verschrikkelijk bedankt. Het was, was weer leuk. <laughs> En ik ben blij dat we ons weer aan het draaiboek hebben kunnen houden. Ja. Dat is ja. Altijd heel belangrijk. Ik, ja. heb, ik, heb, ik had vanmorgen al, ben ik al ben, dat ik mijn wet had, kwam, ben ik al gaan draaien. Dus ja, je moet dan, goed dan, beginnen, maar, hè? Tien rondjes ja. en dan denk ik, dus het draaiboek is, dan... Ja, ja, ja, ja. ja. Gaat wel goed dan allemaal. Ik start mijn gouden muziek, anders is het uur. Ja. Hé, hey, bedankt. <laughs> ja, jullie ook bedankt. Allemaal, hey. weekend. Fijn weekend, hoi.